Voetnoot 4 Else Marie van den Eerenbemt in Libelle, week 43, oktober 1995, pagina 18. Zie ook de opmerkelijke overeenkomst tussen deze opmerking en die van Ans in het interview elders in dit boek, hoofdstuk 2.3.